Het UV zegt spijt te hebben dat men niet zorgvuldig genoeg is geweest. Een 23-jarige man uit Maastricht is gisteravond om het leven gekomen na een ruzie. De man kwam door die ruzie terecht in de Maas. Hij werd uit het water gehaald, maar overleed korte tijd daarna in het ziekenhuis. De politie heeft een 58-jarige man, ook uit Maastricht, opgepakt als verdachte. Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk.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 In de Roermond is een run ontstaan op gratis elektrische fietsen. De gemeente stelt die beschikbaar vanwege het grote onderhoud aan de autotunnels van de A73. Daardoor is de snelweg zes weken zo goed als volledig dicht. Er waren honderd elektrische fietsen beschikbaar voor mensen die dan op de fiets van en naar werk kunnen. De fietsen waren binnen een paar uur weg. Toen de provincie en de gemeente nog eens honderd fietsen beschikbaar stelden, waren die ook weer in een mum van tijd gereserveerd.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 Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door de afsluiting van de verbindingsweg tussen de A8 en de A10... staan er lange files op de A7 van Horen naar Zaanstad... tussen Weiderwormen en Knopend Zaandam. De vertraging is daar 25 minuten. En op de A8 Zaanstad-Amsterdam bij Knopend Koenplein ook een half uur vertraging. Op de N247 van Horen naar Amsterdam bij Monnikedang is de vertraging ook 10 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zom zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.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 That's me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 Dat hoor je straks. Ja, en, uh, nou, en dan natuurlijk het weerbericht in dit uur. Um, en het uh, tweede gedeelte van dit uur gaan we ons dus even bezighouden... met uh, de update's van de Formule 1, zoals dat hier straks in Zandvoort gaat. Want ja, de, ja je uh, ziet de borden al staan, ja, hè, met uh, VON ja, erop. Ja, VON er alvast even over. Dat is <laughs> Zo, wat wilde je erover vertellen dan? Nou, niks. Oh, ik, wil ook, okay. ik wil voor de mensen het een beetje spannend maken. Ja, ja, nou, de FOM-borden, <laughs> daar hebben we straks wel even over. Ja, precies.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 Dankjewel, heer Veugen. Ja, kleine, dan, meneer Harm. Fijn dat je er weer bij bent. Ja, ja. En uh, ja, we zijn er tot aan vijf uh, uur vanmiddag. Heel veel informatie en lekkere muziek op je eigen lokale radio, ZFM. Een hele goede middag. En uit de jaren tachtig hebben we ook zo lekkere muziek. Waaronder deze van de Breakfast Club. Gonna make a move, and not a Dat was uh, The Breakfast Club en uh, Ride right on Track. Ja, het gaat er weer aankomen, Ben of uh, gepraid at the beach. Gezellig. Ik sta al een paar jaar uh, hier in uh, Zandvoort. En uh, ja, een beetje voorlopen van uh, de praite uh, in uh, Amsterdam, uh, natuurlijk. Amsterdam, en, uh, ja. Amsterdam en. Uh, wij zijn ook Amsterdam Beach. Heb je dat filmpje nog gezien Ja, trouwens? zeker. Op ATV. ATV? Ja, dat is leuk. En, van Sjors, uh, uh, uh, die, uh, die is erin. En Ernst. En Ernst. En, en, uh, uh, Ernst. en dat... we hebben ook nog uh, Inge Lever. Ja, en, uh, nou ja dat was heel leuk uh, gemaakt. Uh, ik heb het met veel plezier bekeken. En uh, ik denk dat het wel een aardig beeld geeft van... Uh,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 Gebruik is mijn expositie staat er ook uitleg. Uiteraard voor elke foto. Nee, nee logisch. En uh, deze expositie is te zien tot en met de, ja, de Pride House. Zeg maar. uh, deze piek, dus dat is de afkorting van het Pride Information and Exhibition Center, is eigenlijk elke vrijdag tot en met zondag open, zolang Pride het Beach is en zelfs nog een weekend daarna. Ja, ja. Dus dan kun je ze nog uh, bekijken. Uh -huh. ook uh, een winkeltje, winkeltje, zag ik ja. Ja, daar lopen we nu even heen. Allerlei mooie spullen.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 IND, de toelatingsorganisatie van Nederland en dan staat er de vraag u mag vandaag bewijzen dat u bescherming nodig heeft en wij bewijzen dat u daar ten onrechte om ja, vraagt. Ja, ja. Dat is wel de realiteit ja, eigenlijk. Nou ja, goed, er zijn natuurlijk enorm veel, uh, vooral Afrikaanse landen waar het uh, gay zijn uh, uh, niet makkelijk is te zomaar zeggen, hè? of zelfs verboden is of uh, uh, zelfs zware ja, straf opstaan zelfs. Er zijn zelfs. Uh, in de wereld nog 71 landen uh, waar je vervolgd kan worden om wie je bent.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 Uh, nou, geef maar een hint hoor. Ja, ja, nou ja, misschien daar dan een parade in. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja, ja. Ja, zonder uh, motorische voertuigen dan. Ja, nee, begrijp uh, ik. Ja, uh, uh, yeah, nou ja, en als de, ook al komt de Grand Prix wel terug. Het zijn twee evenementen die Stanford veel brengen. Absolut, absoluut, absoluut. Ja. Uh, uh, uh, maar het is zeker iets. Ik denk dat Pride of the Beach nog zeker... Uh, het groeit elk jaar. En dat zien mensen ook wel. Dus dat is... Ja... Uh, yeah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 De ambassadeurs ambassadeurs de he, van, de, van, ja. de, van de Pride at the Beach. Uh, ik wens jullie heel veel succes en iedereen, nou, iedereen, een hoop mensen kijken uit naar uh, zeg maar, het hoogtepunt uh, op 2 augustus. augustus. De, 1 augustus. En, uh, 31 juli de parade? Ja inderdaad, en, ma maandag 1 augustus is maar zeg maar. het niet grote hoogtepunt. Daarom, daarom. <lacht> ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Jammer, hartelijk bedankt. Hartelijk bedankt. Nou je hoort nou, dat ze bereiken zeker een uh, hoogtepunt uh, daar uh, Benno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 Love when Nou, bij Pride at the Beach, eh, eind van de maand, hoort natuurlijk de muziek van Anita Meijer. Zie het, de en die draaide er dan ook eh, net, uh, Benno. Het weer, hoe gaat dat eruit zien? Beetje mooi? Code geel. Code geel, Nestle, alweer? Ja, het was bijna een DCV met vorige week, want uh, weer code geel. Uh, het is, uh, en dat uh, ja, vannacht eigenlijk, om een uur of twee, drie, gaat het uh, hard waaien.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 Benno, de Maxi-single, dus hij kraakt een beetje. Oh, Maxi. Yo, de, de Japanese love song uh, van Ten Sharp. Nederlands groep bekend geworden door uh, de single You in de jaren 80. Een enorme grote hit geweest uh, hier in Nederland. En deze was ook wel leuk, de Japanese love song van daar uh, Gedraaid. Zeker. Think. Het zonnetje schijnt, nou ja, dat zei je al in je weerbericht. Ja. En het zonnetje schijnt ook uh, op het circuit en helemaal binnenkort weer. Ja. En uh, er wordt er al uh, druk gebouwd uh, voor de race eind uh, augustus. Ja, dat heb jij weer gezien, hè? Ze zijn ja. met tenten bezig. tenten en... zijn ze al uh, flink uh, aan het opbouwen. Ja, de borden. en er staan allemaal borden met VOM uh, erop. FOM, ja. Formule One Management, uh, welke kant uh, ze om moeten rijden richting circuit. Ja, dat is... Nou ja, helemaal duidelijk. Het, het lijkt mij uh, op zich ook wel duidelijk uh, dat...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 En, en ze komen uit op de fiets bij het circuit. Nou, nee, verleden jaar was er ook al zo'n uh, fietstochtje, toch? Ja, maar toen kwamen ze volgens mij over de Salan of zoiets. Daar okay, staat niet okay. van mij. Maar toen deed ook Stichting Noordzee er nu bij, uh, mee. En dat doen ze dus niet. Uh, Stichting Duinbehoud. Uh, daar wordt het wel door gesteund. Rust bij de kust, IVN Zuid-Kermeland... en de lokale afdeling van Milieudefensie... en Grootouders voor het Klimaat. Jij, we hebben zoveel van die clubjes. Dus oh, ze de, zijn er weer. Ze zijn er weer Ze ja, zijn er ja, weer ja, ja, ja. tijdens de Formule 1. Maar, er, maar volgens mij komen ze niet in die film, hoor. Dat uh, gaat zou, ze niet zou lukken. Zou ik het niet? Okay. Nee. Nou ja, nee, dat, nee. Dat, dat, dat, dat vind ik er niet. Nou ja, Bloemenaal die dacht ook even een, een snoepje mee te kunnen uh, nemen. Salt, wat gaat in 2024 elke betalende bezoeker van uh, DGP een 3 uh, euro meer laten betalen. En daarmee wil, uh, wil ze natuurlijk uit de kosten komen. Nou, Bloemendaal zeg, dacht, dat gaan wij ook doen. En die wil 100.000 euro van Dutch Grand Prix hebben. Maar uh, de onderhandelingen, ja, die hebben nog geen voor, uh, vooruitgang geboekt. De wethouder Henk Wijshuis uh, is wel een wezen praten... Maar uh, het wil allemaal nog niet lukken. Nee, de factuur is nog niet uh, verzonden de, naar uh, de DGP. Nou, het uh, is maar de vraag of ze die envelop ooit open gaan maken als ze hier binnenkomt. <laughs> maar goed, Bloemendaal heeft er wel een, uh, een leuke besteding voor. Ze willen namelijk een afrastering uh, langs de zeeweg daarvan. Voor de heppen, ja. Voor dat de goede. ja. ja. En, uh, en ja, die afrastering die gaat 1,1 miljoen kosten voor, voor zo'n lullig hekje. Zo, dat, zo. Is dat niet te geloven. En daar, nou ja, nou verdampt eigenlijk zo'n ton natuurlijk helemaal in. Dat is niet te geloven. Nou, dat zijn eigenlijk de laatste nieuwtjes. Uh, van, nou mooi, uh, ja, ja, dat raceteam, uh, die uh, Brad Pitt. Ja. Je hebt toch niet tegen je vriendin uh, verteld dat hij komt? Uh, nou, misschien wel. Ik, weet Ik nou, zou het niet weet. doen, dus. is. Oh, jouw oh, is. Oh, wat dan? Wat nou, dan ja, hij is nog een populair bij de, bij de vrouwen. Oh, is hij is nog populair bij de vrouwen? Ja, ja, ja. Nou, het is wel nou, ja. heel knap als je niet op de squeak komt. Uh, maar het is natuurlijk hartstikke leuk dat ze uh, vanuit Hollywood helemaal naar zand moet komen. Zo'n nou party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 kwart over vier bij The Pit Report. Ja. Eerst weer meer uh, lekkere muziek. Hier is Becky G. En inderdaad Arranca. Lekkere single. Arranca. Dimelo papi. Que haces tu llamándome mi. Se ayer te vieron. Enredado con una domí. Ya tengo un team. Ik ben een PUSI, je noemt het Me puse rica. Ja, a ti noemt het Ik ben een pas op.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 Maar het heeft wel te maken met uh, Race Radio. Oh, oh. Dat gaat er weer aankomen. Wat spannend. Toch? Ja, hoor. Oh, ja. Wat we, oh, we precies je gaan doen, hoor dat, dat hoor je dan nog. Ja, lekker is dat. In ieder geval uh, uh, uh, gaan we flink uh, tekeer tijdens rondom de Formule 1. Oh, oh, oh. race nou, radio. Nou, is in hier wel een berichtje voor de Zandvoortse kinderen... dat het aanmelden van zwemmend, reddend, uh, daar het seizoen 23-24... dat je kan je nu uh, aanmelden...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 Kiki maar, maar, maar, Bosman, prestatrice. Ja ja, ja, ja, ja. En die, volgens mij, lustte ze een beetje. geen haring Nee, haringen, nee. nee ze het voelt wel lekker dat ze met uh, blote voeten door de zee kon lopen. Ja, ja, maar de haring had ze liever niet gedaan, volgens mij. Nee, nee, nee. het nee. was leuk gefilmd. Een filmpje na te kijken, uh, na te zien op uh, at5.nl. De Straat voor Amsterdam was de laatste aflevering van uh, dit seizoen daar op die zender. Uh, volgende week, goedemorgen, zal tussen tien en twaalf. met een uh, speciale gast.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 Wait, wait,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 Zoals over de, eens even kijken, dat deze meneer, Bert van der Velde die heeft een lintje gekregen. En die nee, die had, is van de GGD ook. Ja, uh, die was van de GGD, maar die is ook hier in Zaltvoort gewerkt. He? Klopt. Ja, Hij is uh, gemeentesecretaris geweest. Precies. Nou, en daar gaan we het na drie uur over hebben. Helemaal goed. Gaan we doen. We gaan als laatste gaan we voor het nieuws draaien. Play. een plaat uit de top 10 van de top 2000-jaarlijkse hitlijst.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 Tears come streaming down your face when you lose.